Vier op de vijf Nederlandse ondernemers bezit de domeinnaam van hun eerste keus. Dat blijkt uit een onderzoek van SIDN, stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Ik heb aan de telefoon Michiel Henneke, hij is marketing manager. Hallo, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jullie hebben een onderzoek gedaan naar dit feit, hè? Uh, ja, uh, iedereen bezit de domeinnamen. Is dat de laatste jaren niet afgenomen in verband met social media? Nee, helemaal niet eigenlijk. En dat heeft vooral te maken met het feit dat domeinnamen uh, primair zakelijk worden gebruikt. Als jij voor jezelf wilt beginnen, dan hoort daar een eigen website bij en een eigen e-mailadres. Terwijl social media, en dan met name Facebook, vooral privé veel belangrijker zijn. Oké, okay, en dat gaat in de toekomst niet een nog belangrijkere plaats innemen binnen het bedrijfsleven? Nou, eigenlijk zien we dat ze heel erg complementair zijn. Bedrijven die investeren wel degelijk in uh, social media en als ze wat groter zijn ook wel in apps. Maar uiteindelijk wil iedere ondernemer toch een eigen website. En de belangrijkste reden is dat als je geen eigen website hebt of uh, e-mailt vanaf een Gmail-account... dan word je als ondernemer toch minder serieus genomen... Oké. Okay. En uh, ja, toch is het dus eigenlijk belangrijk dat een bedrijf inderdaad een eigen website heeft. Maar doen ze dat tegenwoordig vandaag de dag nog steeds? Uh, de nieuwe bedrijven bijvoorbeeld, uh, nemen die ook allemaal nog steeds nieuwe domeinnamen? Ze, doen het, ze zijn het allemaal wel van plan. Als je mensen vraagt die uh, starter zijn of die uh, idee hebben om een bedrijf te beginnen... dan uh, zeggen ze allemaal dat ze van plan zijn een domeinnaam te registreren... Mm. Maar daarvan heeft maar een klein deel het ook daadwerkelijk uh, op dit moment nog gedaan. Ja. Dus uh, er zijn lopen nog een heleboel mensen in Nederland rond die plannen hebben om hun domeinnaam te gaan registreren. Met het idee dat ze daar dan hun eigen bedrijfswebsite aan kunnen koppelen. Ja, en uh, waarom denken jullie van uh, SIDN dat dit nog steeds niet gebeurd is door deze bedrijven? Wachten ze af of is de prijs te hoog? Nou, het heeft vooral te maken eigenlijk met de plannen voor het eigen bedrijf. Uh, we hebben toch natuurlijk een paar mindere economische jaren achter de rug gehad. En een heleboel plannen voor bedrijven of projecten of uh, ja, andere initiatieven... die zijn daardoor uh, een tijdje in de ijskast uh, gegaan. En wat je ziet is dat nu nou afgelopen jaar, afgelopen anderhalf jaar... gaat het economisch weer beter. Dan zie je dat uh, mensen langzaam maar zeker inderdaad wakker worden... en denken van nou ja, nu is het dan maar tijd om het plan uit te gaan voeren. Ja, inderdaad. Hebben jullie in het onderzoek ook uh, iets geconstateerd... dat uh, 9% te maken heeft gehad met domeinkaping? Even uitleggen, wat houdt dat precies in? Nou, domeinkaping wil zeggen dat iemand een uh, domeinnaam uh, overneemt... die eigenlijk heel erg duidelijk hoort bij uh, jouw bedrijf... en daardoor de belangen van jouw bedrijf uh, in de wielen uh, rijdt. Ja. Bijvoorbeeld, uh, nou, ik pak inderdaad een uh, mijn Janssen BV... En uh, iemand die doet uh, Janssen BV, maar dan met twee S'en. En die gaat uh, precies hetzelfde soort producten en diensten aanbieden daar als ik met mijn bedrijf en in dezelfde regio. Oké. Okay. Dan, dan vind je wel heel erg duidelijk gebruik te maken van, van, van bekendheid om hem uh, in de wielen te rijden met behulp van een domeinnaam. Ja, is dit al toegestaan? Ja, dat is het lastige hè? Uh, het voorbeeld van Jansen en Jansen te noemen. Uh, het kan zijn dat er inderdaad twee ondernemers zijn die allebei zo heten, allebei in dezelfde regio werken en allebei uh, hetzelfde soort bedrijf hebben, dat is aan zich niet verboden. Maar uh, je ziet ook soms voorbeelden langskomen waarvan je denkt. van ja, dit, dit kan niet. Als ik een uh, domeinnaam registreer die Robibank.nl heet, en ik ga daar bankdiensten aanbieden, ja, dat is, dan ben ik heel duidelijk uh, buiten de orde, dan mag ik duidelijk. Inbreuk op het merk van de Rabobank. Ja, inderdaad. Ja. Nou waren jullie ook bij de dag van de domeinnamen. Mm -hmm. uh, en uh, ja, daar zijn jullie natuurlijk ook geweest. Hè? Uh, wat, uh, ja, wat is jullie op die dag opgevallen als uh, SIDN? Nou, wat ons eigenlijk vooral valt is dat uh, uh, je de laatste tijd uh, een beetje een shift ziet van uh, namen die vooral iets moeten betekenen. Bijvoorbeeld tot voor kort als je auto's wilde verkopen, dan ging je voor goedkopeauto's.nl of uh, snel een auto.nl. Mm -hmm. uh, de laatste tijd zie je dat ook uh, namen die niet iets betekenen, maar die wel leuk of creatief zijn. Zoals uh, vonk.nl of zalando.nl ook steeds meer in de mode komen. Dus bedrijven willen steeds meer een opvallende naam hebben. Die niet meteen iets te maken heeft met het product dat ze verkopen, maar die de mensen wel uh, bijblijft. Ja, nou hebben jullie dit onderzoek gedaan. Hè? Wat, uh, ja, wat uh, wordt daar nou mee gedaan? Uh, zeg maar? Gaan andere bedrijven dit onderzoek ook gebruiken om uh, yeah, uh, bepaalde dingen uh, zeg maar, uh, duidelijk te krijgen? Nou, wij uh, gebruiken dit onderzoek vooral omdat we verantwoordelijk zijn voor het .nl domein in Nederland. We zijn zelf not voor profit. Mm. Uh, dus dat betekent dat we eigenlijk vooral dit onderzoek doen om te kijken van, nou ja, hoe staat het er nou voor met het internet in Nederland. En we delen het onderzoek in principe met andere bedrijven, maar ook met uh, ondernemers en startende ondernemers, om hen te voorzien van informatie en tips over uh, online ondernemen. Ja, oké. Okay. Nou, heel goed. Uh, dit onderzoek is nou geweest. Wat wordt het volgende belangrijke onderzoek wat jullie gaan doen? Nou, waar wij heel veel onderzoek naar doen. Uh, de laatste tijd is dat we ook daadwerkelijk het, de manier waarop mensen internet gebruiken, uh, meten met behulp inderdaad van een panel en allerlei statistieken. En daar, daar zijn we vooral heel erg geïnteresseerd, bijvoorbeeld in in hoeverre mensen apps gebruiken versus websites. En als ze naar een website gaan, doen ze dat dan via Google of op een andere manier. Dat is ook uh, onderzoek waar wij heel erg bij betrokken zijn. Ja, ik vraag me trouwens ook even af, hè, want dat is toch zomaar even een constatering. Uh, vorige week een, uh, ja, zeg maar een Blu-ray-speler aangeschaft. En daar zitten ook allemaal standaard apps op, zeg maar, hè? Die, die je dan aan kan klikken en dan via internet kunt gaan bekijken. Gaat dit ook toenemen, verwacht u, in de komende periode, als je bepaalde ja, uh, apparatuur koopt in de winkel? Ja, je zult inderdaad zien dat uh, eigenlijk internet is binnenkort iets wat je niet meer met je computer doet, maar met je hele huis. Dus alle apparatuur die je in je huis hebt... kan zelfstandig verbinding maken uh, met internet... en daar heb je dan je pc of je laptop uh, niet voor nodig. Of je dan ook heel erg veel apps gaat gebruiken, uh, is de vraag. Uh, onderzoek wat wij doen... laat zien dat mensen juist minder verschillende websites en apps gebruiken... omdat op een gegeven moment het scherm van hun smartphone gewoon vol is. Ja. Dus in het geval van zo'n apparaat, ja, zo'n app zal dan werken op de achtergrond of dus op het moment dat je je tv of je blu-ray speler gebruikt. Maar uh, ja, je gaat niet uh, in één keer uh, 200 verschillende apps gebruiken, want dan zie je zelfs op de bomen en het bos niet meer. Nee, inderdaad. Nou, we wachten het af. Kunnen de mensen de onderzoeken nakijken of waar staan ze online? Uh, al onze onderzoeken worden gepubliceerd op sidn.nl. Uh, dat is uh, inderdaad onze website en uh, mochten uh, mensen daar vragen hebben of opmerkingen over, dan staan er ook contactgegevens bij.